Heb je al de hoeken van zijn kamer mogen zien? Of mogen we dat niet vragen? Ik weet je waar dat je het over hebt. het ah, is al duidelijk. Je hebt hem dus niet kunnen bekeren. Ja, sorry, Steve, ik ben nog niet goed wakker, oké? Okay? Je hebt ondertussen wel al een fles leeg gemaakt, zie ja, We hebben gisteravond nauwelijks de kans gehad, dat ja, Weet je, Christian, ze moest gewapend zijn om mij hier maar... te kunnen verleiden, hè? <laughs> oh, oh, oh, oh, oh. Dat was dus niet de bedoeling. Sorry, maar. Uh... Dan had je wel uw slipje niet naar hem moeten zwieren, hè, schat? He? <laughs> Heb ik je met mijn naar hem gehoord? Nee, dan oh, <laughs> Goed gedaan, oh. Niet van mij. Hoort je dat, ja. Ze weten zelfs te meer. <laughs> Dat terwijl ik u alles zou kunnen geven wat gij maar wilt, Valerie. En nog veel meer zelfs. Ja, Eerst neemt gij die laatste oester dan maar als troost. kom op. Oh, Bernard, je een vet saprit. Valerietje, ik ben nog altijd uw baas. Hè? Ja, voor zolang dat nog duurt, ja. Oh, is het dat wat je daar boven met mij erken hebt zitten doen? Een beetje zitten samenzweren tegen mij. Oh, stop meisje, Zeg eens uw billen bloot en publiek op je poepje door. Dan gaat vooral die Duitsers daar een plezier mee doen, ja. ja. Kijk maar eens hoe ze haar. En het ook aan het houden zijn. <grijg> ja, Walré, gaat u slipje beter naar Herrein met zijn kop gesmeten? Die controleert het grootste reclamebureau van Duitsland. Hè? Bon, wordt er hier nog iets besproken, ja of nee? De workshops beginnen binnen vijf minuten. Oké, okay, oké, okay, u hebt gelijk. Christian, uh, nee. we moeten zo rap mogelijk dat dossier voor Public TV rondkrijgen... ...want mijn financiers worden stilaan nerveus. Ja, ja, ja, ik weet het, maar we mankeren nog altijd een paar belangrijke stukken voor de Mediacommissie. Eh? Dat bedoelt waarschijnlijk, we mankeren nog altijd de juiste steun. Je moet mensenhart aanspreken, Christian, dat eh? heb ik wel gezegd. Goed, je ja, confituur, wat, ja. wat voor gewicht ja. kan confituur konfituurkne godsnaam met de schaal leggen, hè? Eh? De schepen van Milieuzaken van Brugge. We hebben toch geen vergunning voor Zendmaster nodig... om dat dossier te kunnen indienen, ofwel? Mensaard heeft heel goede relaties in de mediacommissie, Steve. Maar, en, en dat vertelt je nu pas? Christian wil er eerst zeker van zijn... dat Roger Mensaard wel de juiste man is. Want voor hetzelfde geld helpt hij ons dossier naar de maan. Kent hem, hè? Oh, Welkom, he? Futurk, ja. En of ik hem ken. Heel goed zelfs. Of van toen hij een jaar of tien was, is dat bij mijn college te stom om te helpen donderen, maar toch overal met zijn neus tussen. En ja, ja, er moet altijd iets aan vaststaan voor hem. Hè? Alsof dat een hm. probleem is, Christian. Weet je wat? Beloof me nog gauw een postje bij publiek TV. Gelijk wat we creëren wel een nieuwe functie voor hem. Ja, directeur internationale relaties. Ja, ja, ja, dat zal goed staan op zijn naamkaartje. Ja, ja, ja. Hey, kom aan. Laat er geen gras overgroeien. Pak je GSM en bel hem direct op. Brainhoge. Morgen, Bruinhoegen. Morgen, commissaris. Maar godverdikke! Wie dat weer inspecteur Versavel, terref van weg wist. Dag, Dreetje, blij je weer te zien. Zeg, ben u nog een beetje gemist, hè? Niet overdrijven, hè, bruinogen. Zeg, maar hij ziet er hoe uit, zoals Schone Bruin? Hij is zich er heel jaar in de zin gelegen. Ja, ik heb iets meegebracht voor u. Ah? Ja, een kleinigheidje. hè. Ja. Maar alleen had dat toch niet moeten doen? Maar alleen, merci, hè? Oh, een kippie. Ja.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 Carina en ik zijn zelfs in een microhal staan. Is Carina nog niet? Ah, nee, nee, nee. Zij is voor een maand op stage in Frankfurt. Bij Europol op stage. Ja. Conflictbeheersing voor gevorderden of zoiets. Ja. Zij liever dan ik. David, je hier. De keer zegt dat we een grondig verslag moeten maken van... Dag Jan. Inspecteur, ik wist niet dat je al terugwaart...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 Het was te denken dat gij dat concertgebouw de moeite ging vinden. Nee, ik vind het echt geslaagd, Pieter. En ik sta te trappelen om er eens van binnen te kunnen zien. Maar niet te hard. In een van deze dagen vorderen ze ons nog op... om weggewaaide gevelpanelen te gaan zoeken. Ja, ja, ja, ja dat was een probleempje mee. Hè. Dat ja. was zelfs op het tv-nieuws toen we in Indië zaten. Ah, oh, meneer heeft ook in Indië gezeten. toen maar. Slinkje. Ja, wat zijn we? Uh, voor mij nog een duvel. En uh, geef meneer de wereldreiziger hier ook <lacht> nog maar een uh, tomatensapje. <lacht>